Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over de fuck-de-koning-discussie. In een gesprek met Amerikaanse verslaggevers zei hij dat hij daarover als persoon een mening heeft, maar dat hij daarover als koning niets kan zeggen. Het gesprek met pers was ter voorbereiding van het staatsbezoek volgende week aan Canada en de Verenigde Staten.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 Kankercellen zaaien zich gemakkelijker uit dan gedacht. Uitzaaiende agressieve cellen kunnen eigenschappen overdragen op rustige kankercellen die vervolgens ook agressief worden. Dat schrijven onderzoekers van het Hubrecht Instituut in Utrecht in het vakblad Cel. Tot nu toe werd gedacht dat kankercellen zich alleen kunnen uitzaaien als ze bepaalde DNA-schade hebben. Uit het Utrechtse onderzoek blijkt dat rustige cellen agressief gedrag van andere cellen kunnen kopiëren zonder zelf die DNA-schade op te lopen. De Zuid-Koreaanse vrouw die een vliegtuig liet omkeren omdat ze een klacht had over de nootjes aan boord, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Eerder kreeg ze een jaarscel, nu is dat omgezet in een voorwaardelijke straf. De vrouw was vicevoorzitter van Korean Air en dochter van de directeur. Eind vorig jaar ging ze door het lint toen ze nootjes in een zakje kreeg in plaats van in een schaaltje. Volgens de rechter heeft de vrouw veel geleden onder alle aandacht. Het weer vanuit het noorden zon en het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst het lichte regen, verder zon en 15 tot 19 graden. Maar in de regen is het 13 graden bij een kille noordelijke wind. Dit was de DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkeveen, 7 kilometer. Er staat er een auto stil op de rechterrijstrook. rijstrook. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht, 3 kilometer. En verderop bij Nieuwegein, 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 ook maar richting Amstelveen, bij knooppunt Batoverdorp, 4 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij Zoetermeer 3 en bij Woerden 6 kilometer. Daar ligt een ladder op de weg, de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nummer van Cole Porter, Night and Day.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 Bredaanse jazzfestival alweer voor de 45ste keer aan de gang is. Daarover straks meer. Eh, Groningen. Er is een, uh, in de jaren 90 een band ontstaan, Jumping the Blues, met uh, stukken die allemaal uit het uh, de Lindy Hop repertoire komen: jump and jive. En in uh, bekende. Uh,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 die blues spelen en blues in de platenkast hebben die kunnen natuurlijk niet om Mr. B.B. King heen Riley Ben King van de week overleden op 89 jarige leeftijd in Las Vegas is voor onwaarschijnlijk veel mensen een bron van inspiratie geweest een bron van vreugde om naar te luisteren en naar te kijken vooral ook en eh, er wordt natuurlijk eh, alleen maar vol lof geschreven over deze man... die er onbekend stond dat hij eh, als waarschijnlijk wel een uitzondering... in de blueswereld eh, niet rookte en niet dronk. Daarentegen eh, maakte hij fantastische muziek. Ik ga iets laten horen. en, en Natuurlijk niet het uh, uh, stuk wat uh, constant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 Close to me, as I took my lips, you took my love so tenderly. The evening breeze caressed the trees gently. The trembling trees embraced.